Twee uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Britten krijgen volgend weekend al een nieuwe landelijke zondagskrant... de Sun on Sunday. Dat heeft News Corporation, een bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch... bekendgemaakt. De Sun is met een dagelijkse oplage van 2,75 miljoen stuks... de grootste Britse krant. Murdoch werd in 1969 de eigenaar. Murdoch zei vrijdag al dat hij zo snel mogelijk de leegte wilde opvullen van News of the World, de zondagskant die in juli werd opgeheven vanwege een afluisterschandaal. Journalisten bleken meer dan 800 mensen te hebben afgeluisterd, onder wie veel beroemdheden. De afgelopen weken kwam ook de Sun onder vuur te liggen. Negen Sun-journalisten werden opgepakt omdat ze politiemensen zouden hebben betaald voor informatie. De acties van grondpersoneel op de luchthaven van Frankfurt worden uitgebreid. Een deel van het grondpersoneel zal vandaag staken. Maar nu is aangekondigd dat ze ook dinsdag niet aan het werk zullen gaan. Het grondpersoneel staakt voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het gaat om mensen die vliegtuigen van en naar de platforms en landingsbanen begeleiden. Donderdag en vrijdag werkten ze ook al niet. Daardoor zijn in Frankfurt honderden vluchten vertraagd of geannuleerd.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 In Ecuador gebeurde ook een ernstig busongeluk. Daar vielen 27 doden toen een bus in een ravijn stortte. Volgens de autoriteiten reed de bus veel te hard. De chauffeur is ook omgekomen. Toen besluit het weer. Vannacht ligt de vorst. KMNUMI waarschuwt daarom voor gladheid. Overdag droog, vooral in de ochtendzon. En het wordt dan 5 graden vanmiddag. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Roos, nacht van het goede leven. Nou ik kom net van carnaval terug uit het buurthuis en, en het lijkt mij leuk om als aap toe te gaan. Dus mijn buurvrouw die zou als pingwin gaan... en die had eerst ook een aap in haar hoofd. Maar toen wilde ze liever een pingwin. toen was ze toch als aap gegaan. Ja, dat vond ik al heel vervelend... want ik zelf wilde eigenlijk als kat... maar dat was weer mijn omgebouwde buurman. Nee, die was als panter, heel lekker zo'n geil panterpakje had hij dan aan, Maar dat had ik weer als kat opgevat. Maar die zijn hoofd, zijn kop eigenlijk, was een mislukte pantenkop. Want dat had hij zelf op de naaimachine gemaakt. Dat was ook eigenlijk weer meer een aap. En die man van de bloemenstal, uh, uh, Arie, die had ook een apenpak... En hij van de wasseret had ook weer iets aapachtigs. En de loodgieter, die moest, geloof ik, Job Cohen voorstellen... maar dat leek ook weer net een aap nou, Dus het was niet heel apart wat ik dan was in nog vijf anderen. Nou ja, was, op een gegeven moment was er ook nog een gevecht... Hè, tussen een, een, een paard en... Geert Wilders, met heel veel bloed en glas. En met een ambulance erbij. En uh, nou ja, ik, uh, ik wens u allen nog een geweldige nacht. Met carnaval of gewoon in je eigen bed. Nou. doei! <tied> Welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, de groentevrouw is, uh, is afgetaind naar de bedje. Uh, kijk op haar website, hè, voor een nachtelijk potje goede zin. Uh, groentevrouw.com is dat. En ik heb het hier, uh, ik zit hier helemaal vol met mannen. Lucas uh, Slieger met zijn mannen. Ze komen overal vandaan uit, uit Arnhem, Tilburg en Delft. Oh. Nou, dat zijn. Uh, ik noem ze eventjes op hoor. Sander van Berkel op cello, Rob Seibel op saxofoon, Roeland uit de Willigen percussie. En Matthijs van Wageningen, Wageningen gitaar. Um, uh, Lucas, uh, je hebt een, een, een speciaal programma gemaakt, uh, eigenlijk in uh, samenwerking met. Uh, muzieklab Brabant, zeg ja. ik het goed? Ja. En uh, De Nieuwe Forst. Ja, Theater Nieuwe Forst. Theater Nieuwe Forst. En um, dat heb je een uh, aantal keer kunnen spelen. Ook tijdens een, een hele grappig uh, toerneetje. Ja. Een, een nieuw soort minifestival in Brabant en Limburg. Uh, gloednieuw. Daar kennen wij elkaar van. En um, ja, het leuke is dat jullie dat uh, nu vannacht uh, voor mij gaan spelen. Voor de luisteraars. I integraal. Voor zover mogelijk. En dan moeten ze wel het een en ander missen. Namelijk de lichtbeelden en de aankleding. En, uh, ja. Want het ziet er erg mooi uit, theatraal. Maar ja, des te meer aandacht voor, uh, voor de muziek en, en de tekst. Ja, precies. Dat uh, gaan we vanavond doen. Misschien kunnen jullie vast laten horen hoe dat dan dadelijk gaat klinken. Vliegeren zijn mannen. Dank, dank. Uh, straks nog veel meer. Zo klinken ze dus. Uh, ik ga even snel opzommen wat er verder uh, vannacht nog uh, langskomt. Ik heb een, uh, een uitgebreide reportage over de voorstelling De Geit of Wie is Sylvia? Een stuk van Edward Elbier, 2002. In de regie van Mirjam Koen, door het OT, uh, het Onafhankelijk Toneel Rotterdam. Dat is in reprise genomen, terecht. is met Ria Eimers en Bart Luppers. Drie jaar geleden won hij een uh, Theodore voor zijn rol in dit stuk. Verder een documentaire van Frans Bomet over en met zijn dochter. Titel Alles van Waarde. Maar ja, weerloos is op het moment niet hoor. Ik vond hem erg mooi. Nou, Co van Gemert, hier laatst nog de gast. Die schreef een gedicht voor de grote mannen uit de plantagebuurt in Amsterdam. En dat is heel mooi geplaatst en dat wordt onthuld. En nou goed, dat kunt u horen straks. Even reclame maken voor het Pop Arts Festival komende week in Amsterdam. Moet u zeker naartoe. Ik ga ook naar prachtige voorstellingen. Dat is echt, jongen. Je weet niet wat je ziet. Je denkt poppentheater. Nee, nee, nee, nee. Dat is... Dat is zo'n ongebreidelde fantasie. Wat mensen kunnen, kunnen hebben met... Uh, kennen, jullie, kennen jullie dat? Poppentheater? Poppentheater voor grote mensen? Nou, het is in ieder geval aan te raden. Ik zal er volgende week over berichten. Maar ja, dan is die voorbij. Daarom wou ik het toch eventjes aanprijzen. Nou, een heel aardig hoorspel heb ik van de hand van Atte Jongstra. Het was zijn debuut als hoorspelerschrijver. Ik weet niet of hij daarna nog ooit eentje geschreven heeft. Uh, het leuke is dat Tom van Duinhoven de hoofdrol speelt. En uh, dat doet hij weer geloos. Verder heb ik nog een, een, een mooi kort verhaal van Goudmijn... van mijn karo-collega's. Een vers mysterie van Emily, uh, gelardeerd met muziek. Uh, gekozen door onze regisseur Vincent Kom. Ik heb verse track uh, iets moois van Reeks van Beuningen. En natuurlijk een vers verslag van uh, Harriet uh, in Cuba... die toch braaf Spaans aan het studeren is daar op de universiteit. Tot slot uh, naar de website www.adelinevanlier.nl Kun je podcasten, kan je je zelfs op uh, abonneren geloof ik. En je kan ook reageren, doe dat eens een keertje. Kun je ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook, hè, Adeline van Lier. Uh, nou Lucas, ik moet toch eventjes heel kort jouw doopzee lichten. Uh, geboorteplaats Roermond. Ja, klopt. En niet op carnaval, maar nu hier. Ik hou niet van carnaval. Dat kan hè? Nooit ja. gehouden? Uh, ik vond het vroeger leuk. Ja? Toen, uh, toen ik uh, kind was. toen ja. uh, Mijn ouders zaten bij best wel een uh, beetje chique carnavalsvereniging. Vond ik altijd. En dat was heel leuk. En toen ik het uiteindelijk zelf mocht gaan vieren. Toen uh, haakte we? ik heel snel af. Ja. Wanneer ben je weggaan uit Roermond? Um, 1999 volgens mij. Oké, okay. en ging je toen gelijk naar de, naar de rockacademie in Tilburg of? Nee, ik heb eerst nog een uh, poging gedaan tot uh, een studie Engels. En daar werd de uh, vrije studierichting afgeschaft en dan kon je alleen maar docent worden en dat wilde ik niet. Nee. En ik zat daar met uh, de gitarist van mijn uh, uh, oude band Sofa. Ja. En uh, op een dag hebben we besloten van zullen we hier maar gewoon weggaan en uh, voor de muziek gaan. Ja, ja. En een jaar daarna, toen ben ik weer terug gegaan naar Roermond, heb ik daar nog een, uh, weer een jaar thuis gewoond. En het jaar daarop was er ook studiefinanciering voor de Rock rockacademie. Oké. Okay, nou... <laughs> en toen, uh, toen ben ik ingeloten en toen uh, ben ik daar aan begonnen. Okay. Want uh, je, je zei het al, Sofa, je had behoorlijk wat succes met die band. He, jullie hebben ook uh, album gemaakt, toch? Ja. En uh, nou in ieder geval veel, uh, hoe zeg je dat, critical acclaim. En, uh, mm. Maar toch, ja, het, het zet er geen zoden aan de dijk, of wat? Want het is, jullie zijn er mee opgehouden. Ik, ja, ik, ik weet niet wat het uiteindelijk was. Het, uh, we hebben inderdaad een, uh, wel een hele goede plaat gemaakt, vind ik zelf. Um, maar het was uh, in 2008, geloof ik, toen was het een beetje op. Toen waren we al heel lang bij elkaar. En er, ja, de rek was er een beetje beetje uitgegaan. En toen dacht je oké, okay, ik ga solo, maar dan op een speciale manier, tenminste zeker met dit programma. Um, ja, ik, ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat ik moest gaan doen uh, daarna, want ik had al vanaf mijn zestiende die band. En um, toen hebben we hem nog voor een korte tijd omgedoopt naar meer singer-songwriter-achtig materiaal, maar toen dat was hem ook niet helemaal. en Ik geloof dat, er, dat binnen de band iedereen toch wel een beetje andere dingen wilde. Ja. En toen zijn we ermee gestopt. En toen heb ik uiteindelijk uh, op aanraden van mijn vriendin een, uh, een plan ingediend bij Muzieklab Brabant. En uh, toen is dit daar uitgekomen. En ho hoe kom je aan, aan, aan deze mannen om jou heen, deze muzikanten? Eh... Um... Voor een deel ofwel mensen die uh, ik of al een beetje kende... of waar ik vanuit uh, productie, vanuit producenten uh, opgetipt werd. Van, nou, ja. Dan zou ik voor die gaan of zou ik voor die gaan. Want het eerste jaar, ja, het was een, een traject van een jaar bij Muzieklab Brabant... om een uh, soort talentontwikkelingstraject. Ja, ja. En um, aan het, toen had het ook nog geen the uh, theatrale vorm... Um, en aan het eind van dat jaar toen, uh, had ik daar, was daar dan een eindpresentatie van. En toen werd ik vanuit de, de Nieuwe Vorst benaderd... om het uh, een beetje door te ontwikkelen voor het theater. Ja. En heb ik her en der wat muzikanten ingewisseld... en uh, deze mensen gevonden. Ja, nou, het um, heeft een hele mooie vorm gekregen uiteindelijk. Ik weet niet wat we erover moeten vertellen... of zullen de luisteraars gewoon maar uh, moeten ze iets van tevoren weten... Um, het is, het is Nederlands-Engels. Oké. Okay. Door elkaar. Ja, dat, dat... Ja. ja, want je liedjes zijn in het Engels, maar je vertelt ook. En uh, nou, de lichtbeelden... Kijk, uh, ik zal dan toch een beetje omschrijven wat je ziet als je in het theater kwam. Ja. Uh, je zag uh, de, de muzikanten zitten. Uh, het zag er heel erg uit als een herfst eigenlijk. Er lagen blaadjes op de grond. Ja. Er lag een koffer open met... Met muziek en, en cassettebandjes en foto's. En uh, je ziet een achterwand waarop geprojecteerd werd. Dat was een soort. Het waren drie, drie grote metalen. Een soort lamellen meer. Ja, ja. Die, die open en dicht kunnen draaien. En dat gebruikt als, als projectievlak. Ja. En op de, waar de muzikanten op zitten, dat is een, een hele grote foto van de hoofdpersoon. Van de hoofdpersoon uit het verhaal. Van de voorstelling. Misschien mogen we dat verraden. Dat is jouw oom. Ja. Over hem heb je de voorstelling gemaakt. De voorstelling heet dan ook By Familiar Light. Ik zou zeggen, de vloer is aan jullie. Dank je. De foto boven aan de trap had iets mysterieus. Hij was gemaakt door mijn vader als opdracht van een fotoclub. Het is mijn oom, Gerard Helwegen. Hij was muzikant en hij kon Bob Dylan zo goed nadoen dat hij er zelfs een beetje op begon te lijken. Maar op 9 maart 1971 kwam hij met zijn auto onder de trein bij de onbewaakte spoorwegovergang in Vught. De motor was stilgevallen midden op de spoorweg en wilde niet meer starten. En toen er opeens een trein opdoemde, was het te laat en kon hij niet meer vluchten. Hij was op slag dood. En hij was 19. En door deze foto en het verhaal erachter ben ik muzikant geworden. Er werd thuis niet veel over hem gepraat. Maar dat ga ik vanavond hier, 40 jaar na zijn overlijden, wel doen. I've spun a bottle, yeah And I brought a baby in And you've got a nail to hang from All the way up to the sun stay. But I went wandering and I found your room. It was stripped and veiled in a light that had been erased. Toen hij een jaar of achttien was, toen schreef mijn oom een verhaal. The book noemde hij het. Een ongebreidelde jongenstroom, waarin hij een beroemd muzikant was en nachtelijke tochten maakte op zijn motor kris door het hele land en concerten gaf in het Koerhuis en het concertgebouw in Amsterdam en waarin veel gerookt en gedronken werd en waar zijn jonge leeftijd werd verraden door het gevoel voor humor dat hij had, maar waarin hij alles was wat hij wilde zijn. De beroemde ster die genoeg heeft van zijn roem en een teruggetrokken leven wil leiden in de bossen van Canada, ver weg verwijderd van een maatschappij die hem niks te bieden had. En waarin hij op een warme zomerdag aan boord ging van een groot schip om vier weken later aan de andere kant van de oceaan op die motoren zo diep mogelijk het bos in te rijden en een teruggetrokken leven leiden in vrijheid. En ze maakten er een stuk grond vrij en met de omgekapte bomen bouwden ze twee blokhutten, een zeilboot en een schuur voor hun motoren. En ze leefden er nog lang en gelukkig. Ready for the snow that was promised to come in from the northwest. Roads had been closed already, and another blizzard would cut us off completely. Climbing out the window to clear the cabin's entrance was an unusual but familiar task, and we all took our turns. Me and my friend, Gint, would start preparing for it by fall, making sure our stuckers were running smooth enough to make some final trips to the village and get ourselves well-stocked for the annual ice age. Being well-prepared is crucial around here. The first year we'd been more fearful of the season, turning our surroundings into a strange, white, mute wasteland. But by now we'd laugh, raise a few glasses or bottles together, and say, sit out the curse, and toast to our frozen adventure. We'd spend our days performing whatever maintenance the houses needed. The women would knit or sing. And in the evenings, we just talk, play a game, or make music together. And it was almost as if we were the only ones alive, except for the forest creatures skipping hurriedly through the snow. Life at its best. forget about the hows the whats and the whys and you'll be fine you'll be fine we're all drawn from Parisian skies we all live by familiar light if you can't really leave then think of what you leave behind but you gotta be there to really live it. of trouble and watch your stride, there are pitchfork masses after your hide, you need not worry if you keep an open mind. Canada werd het niet. Wel, kan in Zuid-Frankrijk. En de zomerdag werd een koude carnavalsmaandag in 1970. En de motor werd een tweedehands scooter. Zijn meisje had thuis een tas met kleren gepakt. en gezegd dat ze bij een vriendin ging slapen en verkleedspullen meenam. En Gerard had een slaapzak gepakt en gezegd dat hij de nacht bij een vriend door zou brengen. En bepakt met twee kleine tassen en een gitaar, namen ze afscheid van hun vrienden. Ze gingen gewoon. The ticking of the engine was all I heard, and a light tremble of the ground. And then a horn blew, and the ship started moving. It seemed the surface of the earth finally started turning in the right direction. hearts were overjoyed and overflowing. Four friends, two each, came to see us off, and we swore our goodbyes weren't final, and we left with the promise of a visit someday. Silhouettes slowly crumbled to blocks and then the blocks crumbled to dots and then the dots merged with the air and the sun shot a tear in my eye and in between horizons I had a vision of a new land that took four weeks or forty years to reach but to call our own And the wind told me that when we die, the woods will become endlessly silent save the song of birds around our shelter. vervallen schuurtje en later een god boven het Zuid-Franse strand. En toen ze na een paar weken geen geld meer hadden, belde Gerard vanuit de Nederlandse ambassade naar huis en vroeg zijn vader om ze op te komen halen. empire is mine but it reaches to your door and if you care to change your mind I will show you more I know where gentle hills arise and we can leave there by. From the hundred ways to life I want you to I want you to pick me one Er zouden ook altijd opnames geweest zijn. Opnames van mijn oom. Maar die waren onvindbaar. Er werd ook niet hard naar gezocht. Het was misschien maar beter zo. Maar drie jaar geleden kreeg ik ze voor het eerst in mijn leven te horen. Een neef had een oude band gevonden en die overgezet op cassette. En iedereen in de familie een exemplaar gegeven. Eindelijk, ik kon er eindelijk naar gaan luisteren. Maar wat ik hoorde was helemaal geen superster. Geen legendarische figuur. Ik hoorde een jongen van een jaar of 18 op zijn kamer met een gitaar en een microfoon en een bandrecorder die liedjes opnam. Belangrijke liedjes. De zielenroerselen van een tiener. Ik hoorde gewoon mezelf. I never saw change. Once unaware of the relentless force behind a dry kiss upon leaving. An unmade bed in the morning, a silent witness by night. And I want you to know the sea warmth of snow, beneath an orange moon is when I love you best, remember beach, bedrock and caves and all the sense it made, our ultimate moment of freedom, but freedom isn't what it used to be. What we deserve Was a promise Enough Is, mijn oom is geen legendarisch figuur, geen mythe, het was gewoon een jongen van 19 met heel veel hoop en heel veel dromen en heel veel pech. I don't think that it was meant for me Cause I don't believe The lives I caught her eye more gray than blue and I walked with a friend of mine straight into a foreign life and we drove through snow and misery and I myself was at Weet je wat ik morgen ga doen? Ik ga een motor kopen en met die motor ga ik zo diep mogelijk het bos inrijden, ergens in Canada. En als ik daar eenmaal ben, dan ga ik een stuk grond vrijmaken en met de bomen die ik heb omgehakt ga ik een blokhut bouwen en een zeilboot en als ik tijd over heb nog een schuur, maar ik ga het gewoon doen. Right. I'll tell you it's alright I'll tell you it's alright Ja, nou jongens, fantastisch. Ontzettend mooi. Het lijkt ook wel voor de nacht gemaakt, vind je niet? Echt helemaal perfect. Ja, het is hier wel fijn spelen. Ik ga even hardop bedanken Lucas Schlieger uh, op Gitaar en Zang. Sander van Berker op de cello, prachtig. Rob Seiber op de saxofoon, wauw. Roland Uitenwilgen op percussie. En hij heeft zo'n mooie dingetjes hier. Hij zit op zo'n zo uh, uh, cajon. En uh, nou ja, belletjes hebben het allemaal gehoord. En Matthijs van Wageningen. Wat fantastisch wat je met die gitaar doet. Je haalt er echt alles uit. Hè? Er staat ook wat machinerie voor. Maar hij kan heel ver weg klinken. Ergens in een verlaten ruimte. Zoiets. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze hebben allemaal geen microfoon. Dus ze kunnen helemaal niks ah, terugzetten. Ah. <laughs> nou. Um, ik zou zeggen jongens. Neem wat te drinken. En kom jij nog eens even bij me zitten. Ja. Maak je los uit... Uh, die opstelling. En, uh, ja, want ik zat te denken. Maar uh, dan moet ik even in, in, in Frans' oor fluisteren. Kom ja, jij hier zitten, Frans? Ja? Oké, okay, ik heb een uh, geheime opdracht gegeven. <laughs> Jongens, neem een biertje, hè? Wijntje, ja, cola. Uh, ik heb het allemaal niet voor niks meegesleept. Want het is hier natuurlijk helemaal niks te krijgen s'nachts in ik, uh, het verlaten ja. gebouw. van uh, een lekker tukkie erbij of een nootje. En, ja, oh ja, zal ik deze dan weer terug doen, eh, Nico? Of doe je die? Oh, nou, oké. Okay. Nou is Nico. Oh, goed. Ja, ik zit hier vreselijk, ik had het even niet, wat dat betreft niet goed voorbereid. hey uh, je hebt deze uh, voorstelling nu in totaal hoeveel keer gespeeld? Stuk of vijftien? Nee, minder, minder. Nou ja, als je het, het, het, het eerste jaar erbij neemt... er zaten heel veel presentaties ook bij. Steeds van ja. een kwartier en dan speel je ja. twee of drie liedjes. Maar in deze vorm uh, denk ik nou een stuk of zes, zeven keer, acht misschien. Ja, maar en en heb je, hoe heb je dat nou, uh, hebben dat samen gecomponeerd? Want het is zo prachtig doorgecomponeerd, die muziek. Ik heb de, de liedjes geschreven ja. en voor de, de, zeg maar de vaste lijntjes die bijvoorbeeld cello of saxofoon doen. De themaatjes, ja. die heb ik zelf uh, ook geschreven. Nou ja, ja. En ik geef daarbij wel ook wel de ruimte om, nou ja, je, mag er, je hoeft daar niet per se nood voor nood nee. op te blijven zitten. Maar je mag, je mag ook gewoon eigen dingen ja. erbij bedenken. Nou, ik heb twee optredens van jou meegemaakt. Het is heel erg leuk, uh, uh, de reacties die uit het publiek hebt gekregen... Mm -hmm. Mensen die, die ontzettend het gevoel herkenden waar het uiteindelijk over gaat. Over ja. deze, deze jongen. Uh, de Eerst wil ik vragen, wat, wat vond je uh, eigen familie ervan? Omdat je ook zegt in de voorzitter, er werd eigenlijk niet zoveel over hem gepraat. Deze vroeg gestorven oom. Um, ja, ik heb, voor zover ik me kan herinneren. Hij kwam eigenlijk wel altijd te sprake bij, op verjaardagen. Toch wel? Bij, ja, toch, er was altijd wel een punt waarop... Uh, want hij had... Buiten hemzelf was er nog maar één jongen in dat gezin. Dat was broer van mijn moeder. En zes zussen. Ja. En als ze dan op een verjaardag bij, een, bij een, een tante waren... dan kwam die ergens in de loop van de dag kwam die altijd wel ter sprake. En dan werden er uh, eigenlijk een beetje zo, ja, grappige anekdotes over verteld. Van, weet je nog dat die toen een keer dit of dit heeft gedaan... Maar dat duurde nooit zo heel erg lang. Of nou, het had voor mij altijd langer mogen duren, want ik kende alleen maar die foto die aan de trap hing. En ik vond het wel een intrigerende figuur waar ik niks van wist. En een aantal mensen van een aantal familieleden hebben hem nu wel nog gezien. Uh, en anderen niet. En dat is omdat, voor zover ik het kan inschatten, omdat ze het gewoon te, te confronterend vinden. Toch wel? Ja, het is, het is toch nog een. Uh, een beetje een zere plek... Ja. na al die jaren. Nou, wat ik me zere. best kan voorstellen. Ja. Zij, ik, ik hoorde toevallig dat... Um, uh, mijn moeder die was in Maastricht... nog een keer komen kijken. Ja? En die um, die zei dat er... Uh, om, dat zij het er onderling eigenlijk ook nooit... echt over hadden thuis. en men, Maar dat deden ze dan ook weer een beetje... om mijn opa en de oma te beschermen. Want die hadden het er ook al moeilijk genoeg mee. Maar er was dus niet... Ik kan het me bijna niet voorstellen, want ja, je praat met elkaar... maar zij praten daar niet over in die tijd. Of, nee. Ik weet niet of het... Het heeft daar waarschijnlijk mee te maken. Als soms iets heel heftig is, dan, uh, dan omloop je het. Ja, ja en, de, en de, de, de, de, de, de tijd waarin het zich afspeelde. En, en, uh, het was een redelijk katholiek gezin en zo, dus het was allemaal. Um, Jij ja, herkende, uh, he, je, je zag toch wel uh, als, als jonge knulde, dus die oom een beetje als voorbeeld. Uh, die, die, hij rebelleerde natuurlijk. Het was uh, 1969, 70, 71. Ja. Dus er was natuurlijk een veel grotere gener generatiekloof tussen hem en zijn ouders. Dan ik denk nu het geval is, toch? Ja. Huh? Ja. Ja, hij was wel de. Het de... was eigenlijk vreemd, want hij was juist toch wel de, de oogappel van. Uh, mijn opa en oma, geloof ik. Um, maar op de een of andere manier wilde hij daar toch, toch van af. Hij, hij vond uh, dat um, ja, hij vond zijn plek niet of hij vond de plek die hij had niet de plek die hij wilde hebben. En hij wilde, ja. hij wilde veel vrijer zijn. Ja. Maar um, dat was een stuk lastiger dan nu het geval is, als je zo denkt... Heb jij, weet jij of jouw oom ook um, van de doors hield bijvoorbeeld? Of dat hij daarmee bezig was? Um, dat weet ik niet. Ik heb wel. Uh, toen ik dit aan het maken was, heb ik wel contact gehad met uh, zijn neefje. Uh, dat is ook degene die die opnames is gaan uitdelen. Hij heeft die banden. Ja. Um, maar nee, de door, nee, mijn oom was echt een enorme Dillen-fanaat. En um, ik heb ook veel. Dus ook heel veel Dylan-covers door hem gespeeld staan op die banden. Maar ook heel veel Donovan. En dat vond hij ook heel mooi. Maar daar dat, dat kan ik persoonlijk. Kan ik vind, ik vind Bob Dylan heel tof. Maar, ja. maar Donovan daar, nee. Daar, daar heb ik ooit een keer een dubbel ja. LP van gekocht in een vlag van <laughs> En Maar ik, nee, dat vind ik echt ja. niet mooi. Maar dat ik op de doors kom, uh, dat is gewoon omdat ik weet... dat je daar ook heel erg van houdt. Mm -hmm. Want uh, dat is muziek uh, die toch wel eenzelfde soort sfeer uitstraalt... als wat je nu gemaakt hebt aan liedjes. Kan, kan, je, dat, kan je dat verklaren? Mm, textueel of, of muzikaal gezien? Nou, ik weet het niet. De sfeer, de, de onthechtheid... de. Nou ja, ik, ik, ja wat, wat, ik, wat ik tof vind aan de doors is dat het, um, uh, en dat ik heb die tijd natuurlijk niet meegemaakt, maar dat het voor die tijd inderdaad iets, uh, iets redelijk unieks was om opeens, zeg maar, je innerlijke wereld naar buiten toe te brengen en om het daarover te hebben en om, om indrukken die je uh, opdoet om die te vertalen naar. Ja, maar wat moet ik daarmee? Want het, Snap je? Weet je nog het moment dat je het voor het eerst doorzond? Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat, was, uh, dat was heel indrukwekkend. Yes. Ik, gewoon heel lullig in de V&D. Echt waar? Ja, in, uh, in Roemont liep ik door de V&D. Ik weet niet wat ik er precies aan het doen was. Maar ik liep langs de muziekafdeling. En um, ik, ik hoorde opeens. Ik had nog nooit van ze gehoord. En ik hoorde opeens uh, Light My Fire door de winkel schallen. En het was een, een, zo'n moment dat je gewoon echt stopt met wat je aan het doen bent. En denkt van, wat is dit, joh? En um, toen ging ik uiteindelijk ook de winkel uit met het singeltje van, uh, van Lime My Fire. Want ik liep naar die muziekbalie toe en ik vroeg gewoon af wat is dit? En toen kwam ik er pas achter dat er net ook een film over gemaakt was. En dat dat net uit was. Maar dat had ik allemaal nog niet meegekregen. Ja. Ik hoorde die muziek opeens en dat was iets uh, wat ik nog nooit gehoord had. Terwijl een, een andere oom van me is een, ook een grote muziekliefhebber. Vooral de Stones en zo. Dus van dat soort muziek had ik al veel meegekregen. Maar op de een of andere reden de Doors niet. Zullen we, zullen we een nummer draaien van ze? Even? Ja, goed. Uh, Wat heeft jouw voorkeur? Er staan een paar klaar. Uh, People are strange, Riding on the storm, Light by mm. fire. Wat? Jij hebt nog meer. Noem eens wat anders. Nou, dan ben ik, dan, als ik uit deze mag kiezen, dan ben ik toch wel... Geneigd om voor Riders on the Storm te gaan, omdat dat van L.A. Woman komt. En dat is toch wel mijn meest favoriete doorsplaat. Komt-ie. Kijk. Voor jou. <lacht> dus het gaat op stormen ook eens. Ja, ja. Het <lacht> is wel grappig dat je dat niet kent van die filmen. Die had ik toen ook nog niet gezien. Oh, jee, yeah, ja. Nee. Ik liep daar gewoon een beetje bleu door de VND. Ik ben kant. nog wel zo'n jonge knul. Ik was veertien Roeland, ik was veertien. Toen was ik nog redelijk onbedorven. Nee. Riders on the storm.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 Swerving like a toad Take a pingelen. Ga ik jou ontzettend bedanken. En, en jullie ook, jongens. Een goede reis naar huis wensen. En uh, wat wordt het volgende programma? Gaat het misschien wel over Jim? Ja, wij hadden het daar over ja. in Eindhoven, geloof ik. Dat, dat, dat, dat, dat is wel een beetje blijven hangen, dat idee. Dat, ik vond het wel interessant. Maar ik, ik weet niet, ja, ik moet eerst nog, nog mee in een voorstelling over Bob Dylan. Oké. Okay. Ik allerlei Bob Dylan liedjes ook Speelt dat zien. nu? Nee, dat gaat 5 mei. Het is een afstudeerproject van een... Uh, in, een... En als in Tilburg? Ja. Oké. Okay. Nou goed, en jullie staan nog een keertje in Roermond van de zomer? Waarschijnlijk wel. En voor de rest, uh, nou zullen we zullen jou wel in de gaten houden, Lucas? Zeker doen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.